natuurlijk wel een logisch gevolg is dit beleid van alle stappen die we de laatste tijd met elkaar hebben gezet. Ik hoorde u al noemen de uitgangspunten in het koersdocument parkeren en mobiliteit, het plan van aanpak parkeren dat unaniem door de raad is vastgesteld, de business case waarin ook voldoende wordt gezegd over participatie. Dus al dat in achterhoofd hebbende ontraad ik deze mot dit amendement, excuus. Er is nog een amendement ingediend over de kosten van de parkeervergunning. Het is het voorstel inderdaad om één gratis parkeervergunning per huishouden. Niet voor alle inwoners per huis, want dat zou betekenen dat je feitelijk iedereen een gratis parkeervergunning heeft, geeft. En dat is nooit de intentie geweest vanuit het coalitieakkoord... Ook omdat daar expliciet in staat dat we de tweede en volgende op basis van kostendekkendheid zullen verstrekken. Dus als we dat in het achterhoofd nemen, ontraadt het college ook dit amendement. Meneer Bouwberg-Wilson, u eh, vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot Pede Noord. Daar eh, vroegen ook anderen naar en eigenlijk is dat in de commissievergadering ook al aan bod geweest. Er vinden thans gesprekken plaats met het circuit en dat is nodig omdat wij alleen bij het zanddepot, of het voormalig zanddepot moet ik zeggen, kunnen komen over het terrein van het circuit. Dus wij kijken zowel naar het zanddepot dan wel een gebruik van parking C om eh, daar goede afspraken over te maken. En ik hoop dat daar begin volgend jaar meer duidelijkheid over komt, en, maar mijn collega kan daar wellicht nog meer over vertellen. Um, u en, geeft daarbij en, aan dat de corruptie. Voorzitter... Ja, voorzitter, ik had mijn hand opgestoken, maar terecht verwijst uh, mevrouw vooroverheen naar de wethouder de, uh, van, van Haafden. Dus ik wacht eventjes met mijn uh, inbreng. Dank u. Dank u wel. Um, daarnaast had u een aantal opmerkingen over de tarieven en dat die niet in lijn zijn met een commerciële aard... We hebben de tarieven bewust gekozen, ook in overleg eigenlijk met onze ondernemers als het gaat om participatie, om te sturen. En uit de enquête, die ook is gehouden onder onze toeristische bezoekers, blijkt dat deze tarivering aantrekkelijk genoeg is om je bezoekers te sturen naar bijvoorbeeld een parkeerterrein De Zuid. Of in de garage. En juist niet in de wijken te laten staan. Dus dat is een bewuste keuze om deze tarieven zo te sturen. ...voor te stellen en daarbij komt dat dit gestaakt wordt dus door de onderzoeken die we daarna hebben gedaan. Meneer Hermse, u geeft aan dat er een goede balans is gevonden tussen uh, ons dorp als badplaats en als woonplaats. Ik ben het dat met, van harte met u eens. Ik vind ook dat het in lijn is met het coalitieakkoord. En dit is eigenlijk ook wat de heer Mettes van het CDA aangeeft. Ja, meneer Van Tichelen, u, u geeft aan dat, dat we goochelen met tarieven en dat we doorgaan op de oude voet. Dat ben ik dus niet met u eens. Als er, wellicht als de amendementen zouden aangenomen worden dat we wel zouden doorgaan op de oude voet, omdat we dan geen stappen zetten. Maar nu hebben we zulke belangrijke stappen gezet in de uitvoering van een beleid op basis van een rekenkamerrapport uit 2017... Het is nu echt zaak om hier gevolg aan te geven. En ik vind dat we dat goed doen met elkaar in lijn met de uitgangspunten die u eerder hebt vastgesteld. En we gaan niet door op de oude voet. We stellen juist een nieuw, eenduidig regime voor. Dus dat herken ik niet wat u zegt. En daarnaast zei u ook, van, nou, men kon argumenten niet kwijt in de enquête. Dat is niet juist, want er was ook nog een open veld waarin men vrijelijk allerhande opmerkingen kon meegeven. Uh, meneer Elgebali, u gaf aan uh, nou, dat u het eigenlijk uh, eens uh, bent. Uh, en mevrouw Van der Veld, uh, nou, u heeft een aantal zaken ook genoemd, daar ben ik het ook mee eens. U vroeg ook nog expliciet, en dat heeft u in de commissievergadering ook gedaan, naar artikel 5.4 in de nadere regels. Uh, ik heb toen gezegd dat ik daar nader naar zou kijken, dat heb ik ook gedaan. En bij nadere lezing blijkt dat dat artikel voor verwarring zorgt... Uh, en dat dat geschrapt kan worden. De nadere regels zijn regels waarop uh, wij een zienswijze aan u als raad vragen en die wij uh, als college zullen vaststellen en ik zeg u toe dat we bij de vaststelling van de nadere regels door het college dat artikel zullen schrappen zodat daar ook geen enkele onduidelijkheid uh, meer over is. Um, ja, meneer Drommel, u vroeg ook naar Pedenoort. Ik eh, vraag de voorzitter straks om wethouder Van Haten nog kort het woord te geven eh, daarover. En mevrouw Koper, eh, wat ik net ook al zei, ik denk dat u het juist heeft gewoord. Nu invoeren, straks bijstellen. Want dat is ook het, ja, de kracht, de charme, hoe het noemen wil, van dit regime. Het is een eenduidig regime waarbij er ruimte is om aan de knoppen te draaien. En ik heb u al aangegeven dat we dat willen doen um, na, na de zomer van 2023... als het ruim een jaar heeft gefungeerd. Maar bij excessen zullen we altijd tussentijds ingrijpen. En u heeft, ieder van u heeft op verschillende terreinen zorgpunten benoemd. En die zorgpunten die houden we uiteraard ook in de gaten... om ervoor te zorgen dat er geen excessen ontstaan of om te zorgen dat we bij kunnen sturen op het moment dat de evaluatie rond is. Dus dat is, wat dat betreft ben ik het van harte eens met uw woorden. En nogmaals, ik vind het tijd. Het is de hoogste tijd om nu stappen te zetten in dit nieuwe systeem, in dit nieuwe beleid. Zandvoort heeft er lang genoeg op moeten wachten. En ik hoop dat u allen in lijn met de uitgangspunten en de stukken die u eerder heeft vastgesteld voor dit voorstel van het college zo te stellen. Dank u wel, mevrouw Verheij. Dan was er ook nog gevraagd om een inbreng van wethouder van Haafden. Dus die geef ik graag het woord. Wethouder van Haafde. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, de vraag die gaat eigenlijk over de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken en de voortgang met de directie van het circuit uh, in verband met het parkeerterrein P de Noord, oftewel het voormalig Zanddepot. Ik, ik neem u even mee naar de situatie die er zeg maar, op dit moment uh, speelt. Wij zijn. Uh, zoals ook collega Verheij heeft aangegeven... al gedurende een langere tijd in gesprek met de directie. Uh, en er zijn een aantal zaken waar we uh, naar moeten kijken. Dat is namelijk het recht van overpad... als het gaat om de bereikbaarheid uh, van het voormalig standdepot... om dat stuk uh, gebied uh, ook inderdaad uh, open te stellen voor uh, uh, het parkeren. Gelijktijdig weten wij en zien wij en horen wij ook uh, van de directie van het circuit... dat de huidige parkeervoorziening zoals die er nu al is... Uh, ...een parkeerderij zoals zij dat zelf noemen, pc... Uh, uh, ...en ook uh, dat die uh, over het algemeen ruim voldoende zou kunnen zijn... ...voor uh, de opvang van uh, auto's uh, als overloopgebied uh, uh, voor de drukke zomermaanden. Daarbij speelt de discussie waar wij met elkaar natuurlijk mee te maken hebben... ...is als je terugkijkt naar uh, een stukje evaluatie die we natuurlijk hebben gemaakt... ...met betrekking tot de Depri-dagen, dus ...de weken dat de opbouw plaatsvond van de Formule 1... ...dat we natuurlijk ook kijken naar nou, het drukste moment van het jaar... ...namelijk de maand augustus of de tweede helft van juli... ...de maand augustus en een deel van de maand september... ...dat die dan totale dat gebied in gebruik is... In de organisatie van de dyscrapie. Nou, met name praten we daarover. Wat betekent dat? Hoe gaan we daar met elkaar mee om? En we zijn dus nou ja, wel in een fase beland dat er meer duidelijkheid komt over hoe gaan we daar als Organisatie, dus grap die gemeente, Zandvoort mee om. En hoe kijken we dan vervolgens naar uh, de ruimte, het, het aantal parkeerplekken, wat er al beschikbaar is op PDC. En wat betekent dat met betrekking tot de bijdrage, de, de parkeerkosten die uh, uh, mensen daar moeten gaan betalen. Nou, dat, in die fase verkeren wij. En ik, zoals mevrouw Verheij ook aangaf, verwacht eerlijk gezegd dat we de komende maanden uh, daar echt duidelijkheid over krijgen. En dat we tot een overeenstemming kunnen komen. Dank u wel meer Van Haften. dan ga ik voor de tweede termijn van de raad naar de indiener van de amendementen, de VVD. De heer voorzitter, Hendricks. Voorzitter, ik had mijn handje opgestoken. Ik zou graag een vraag aan de wethouder stellen. Wethouder ja, van Haften. uw handje niet, maar uh, bij deze. Ja, de heer Bouwman. Ja, ja, dank u wel. Um, Um, het is heel begrijpelijk dat u uh, um, voor het gebruik van, die, uh, van dat parkeerterrein uh, uh, afspraken moet maken met uh, het circuit. Maar waar ik op doelde dat is, uh, dat er daarnaast, en dat is een separaat traject naar mijn idee, uh, bestemmingplan technisch mogelijk gemaakt moet worden. En laten we het nou niet doen dat we, als we, als we, uh, dat we wachten met de tweede totdat we eruit zijn met het eerste. Want dan, dan zijn we nog weer verder in de tijd. Dus hoe eerder hoe beter zou ik denken. En mijn vraag is concreet. Hoe loopt dat traject, het traject, nu? Weer vanavond. Ja, terechte vraag, meneer Bouwberg-Wilson. Dat project, dat proces, laat ik het zo zeggen, moet ongeveer parallel gaan lopen. Maar dat heeft pas zin als we ook duidelijkheid hebben over de capaciteit die we echt denken nodig te hebben. En het kan ook zo zijn dat het huidige parkeerterrein PC ruimschoots voldoende blijkt te zijn voor datgene waarvoor we het uh, bedoeld hebben... namelijk de parkeren voor de verblijftoerist uh, in Zandvoort. Maar neem niet weg, en daar heeft u terecht gelijk in... neem niet weg dat je de uh, maatregelen die je daar... ter voorbereiding daarvoor nodig hebt... dat je die wel in gang moet zetten. Nou, dat is het traject wat vanuit... Uh, zeg maar ambtelijke ondersteuning op dit moment wat voorbereidt. Maar wat nog niet helder en duidelijk is... of we daar inderdaad, wanneer we daar precies duidelijkheid over hebben... maar we gaan er vanuit dat we dat in ieder geval... voor de komende periode wel duidelijkheid hebben... Om u daarover te informeren. Dat is de stand van zaken die ik u kan meegeven. De heer Barber Wilson, nog een handje? Ja, inderdaad, voorzitter. Um, ja, het, het punt is namelijk. Um, u, u geeft ook aan, misschien hebben we dat parkeerterrein nou helemaal niet nodig. En voldoet uh, parkeerterrein C wel voor in de behoefte. Dat laat onverlet dat je natuurlijk toch het mogelijk kunt maken, bestemming van Technisch. om het andere trein te gebruiken. Stel eens even dat je dat ineens nodig hebt. Uh, ja, waarom zou je het dan niet voorbereid hebben dat het dan kan? Uh, dus, dat dat is, dat is de, de, de, de reden van, van mijn vraag. En ook, ik zou dat niet achter elkaar zetten, maar inderdaad zeeparaat naast elkaar doen. En de concreet is de vraag: hoe ver zijn we met die voorbereiding van die bestemmingsplanprocedure? Heer van Haften? Nee, u hebt heel gelijk, uh, meneer Bouwberg-Wilson. dat is een proces dat je zeker niet moet, uh, moet uitstellen. Hè? Dat is eigenlijk wat je gewoon voorbereid moet zijn op het moment dat je het echt uh, nodig hebt. En dat je daarmee klaar bent. Uh, in, in die procedure zitten wij nu. En ik, ik, ik kan niet aangeven wanneer dat uiteindelijk uh, zover is dat het uiteindelijk ook echt uh, gepresenteerd kan worden. Maar we zijn daarmee bezig. Meer kan ik u niet toezeggen. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Hendricks van de VVD voor de tweede termijn van de Raad. Ja, dank voorzitter. Ik heb uh, mevrouw Koper, maar ook de wethouder en andere uh, sprekers uh, vanuit de coalitie horen zeggen. Wat nu voor ligt is een logisch gevolg van eerder vastgestelde stukken. Ja voorzitter, dat uh, betwist ik. En daarom, omdat wat uh, te beargumenteren zal ik wat stukken citeren. Bijvoorbeeld uit het coalitieakkoord. De eerste parkeervergunning voor inwoners van Zandvoort en Bentveld is gratis. Een letterlijk citaat. Niet voor interpretatie vatbaar. Een letterlijk citaat dat voor inwoners van Zandvoort de eerste vergunning gratis zal zijn. Kunnen we nu woordenspelletjes gaan spelen dat het ter huishoudens had moeten zijn? Kan zijn dat mevrouw Koper voor had gewild dat het ter huishoudens stond. Maar er staat inwoners. ...en daarom het amendement is om dat recht te zetten. Voorzitter, maar bijvoorbeeld ook een uh, citaat uit het raadsprogramma... ...wat we aan het begin van deze periode hebben vastgesteld. Daar staat over parkeren... ...het Rekenkamerrapport Inzicht in Optimaal Parkeerbeleid... ...vormt de basis voor het samen met bewoners en ondernemers herzien... ...van het parkeerbeleid. Ook daar weer, samen met bewoners en ondernemers. Er staat niet, we gaan een enquête doen met een aantal vragen... Die dan beantwoord door 9% van de ondernemers en dan vinden we dat genoeg uh, duidelijk uh, maken. Nee voorzitter, daar staat dat we samen met hen gaan ontwikkelen. Er staat niet wij in onze, onze Ivoren Toren gaan ontwikkelen en u mag in een enquête wat zeggen en we kijken wat we daarmee doen. Er staat samen ontwikkelen. In het plan van aanpak over parkeren. Interrup in maart... Interruptie van de heer Algebari. Heer. Ja voorzitter, kort uh, interruptie. Hoe, hoe, hoe ziet u dan de inspraak van onder andere de ondernemers in de commissie? Uh, die het juist hebben over hoe het samen is gegaan en hoe blij ze daarmee zijn. Hoe ziet u dat dan als u, als u het heeft over de Ivoren Toren? De heer Hendricks? Ik heb tijdens de uh, uh, commissievergadering twee ondernemers horen praten, waarvan er één uh, enthousiast was en de ander zich eigenlijk niet gehoord voelde. En ik denk niet dat het beleid waar... <laughs> en, en, en ik denk niet dat die inspraak in de commissie uh, representatief is, maar ik denk niet dat dat uh, 50 procent... Uh... <laughs> maar goed. Voorzitter, ik heb dus een wisselend beeld gehoord tijdens de commissie. Zowel qua ondernemers als qua uh, inwoners. Um, maar goed, voorzitter, ik ga verder met mijn uh, lijstje met citaten. Eigenlijk naar het laatste punt alweer. Namelijk... Van de heer okay. Ja, Ter verduideling zeg maar, van uh, de heer Elgebali en uh, op het antwoord van de heer Hendricks. Uh, volgens mij was dat de voorzitter van de ondernemersbelangenvereniging. Die insprak namens alle ondernemers... Dus uh, ja, waar u dat op beeld schetst, uh, meneer Hendricks, dat, uh, dat mis ik dan eventjes. Maar wellicht zou u dat nog een keer kunnen toelichten... hoe u zo'n uh, verkeerde interpretatie heeft van, uh, van de commissiebijeenkomst. Ja, de heer Hendricks. Ja, de heer Hermsen gaat wel dat ik een verkeerde interpretatie heb. Dat uh, tekent hem, moet ik zeggen. Uh, laten we zeggen dat we verschillende interpretaties hebben. Uh, maar ik heb uh, los van wat ik tijdens de commissie heb gehoord... heb ik ook andere ondernemers gesproken en andere inwoners van Zandvoort... Uh, en de meningen zijn nogal verdeeld ook in de mate waarin men zich vertegenwoordigd uh, voelde. Heer Elke Bali. Ja, want voorzitter, ik heb ook die ondernemers gesproken. En die hebben het duidelijk over goede klankbordsessies onder andere. Waarin ze duidelijk zijn meegenomen in het beleid. Uh, waarin ze ook input hebben kunnen leveren. Dus ik snap de opmerking die de heer Hendricks hier ja, pleegt niet helemaal. In dat licht van wat ik ook van dezelfde ondernemers heb gehoord. Zou u dat kunnen verduidelijken? De heer Heer Hendricks. Ja, ik begin in het ook te krijgen dat zij bij een andere commissie uh, hebben gezeten, voorzitter. Ik, ik, ik, ik heb uh, uh, hem um, nou, ik heb de inwoners horen inspreken. Ik heb ook een, uh, een, uh, een handtekeningenlijst met 500 handtekeningen gezien van mensen die zich niet gehoord voelden. Um, goed, het is, het is mij helder dat de coalitie het uh, daar niet mee eens is, maar voorzitter, um, laten we het daarbij houden dat we daar van uh, mening verschillen. Ik zie nog een handje van de heer Elgebali en daarna van de heer Drommel. De heer Elgebali. Ja, voorzitter, via u. Ik wil niet alleen maar naar de commissie refereren. Ik wil ook naar de ondernemers refereren die ik heb gesproken in het dorp. En daarbij refereert de heer Hendricks, voorzitter, de hele tijd aan 500 mensen in Zandvoort. Maar Zandvoort bestaat niet uit 500 mensen. Zandvoort bestaat uit 17.000 mensen. Die in de afgelopen tijd allemaal ook een handtekening en actie hebben kunnen ondertekenen of hebben kunnen starten en dat niet hebben gedaan. Dus ja, een deel is niet tevreden, dat erkent de coalitie duidelijk, dat hebben ze ook in de commissie gedaan. Maar daarmee zeggen wij niet van u heeft pech. wij luisteren niet naar u, nee wij zeggen we gaan kijken hoe dit loopt. Zijn er excessen, dan kunnen we meteen op de knop drukken. De wethouder heeft het net nog zelfs aangegeven, heeft het in de commissie ook aangegeven. En dat is het beleid dat wij als coalitie denk ik voorstaan, als ik even zo fijn mag zijn om namens de coalitie te spreken. En het is niet het beleid van, hé, hey, wij zijn het hier niet mee eens, laten we alles over bord gooien wat we allemaal al hebben gedaan. Wat mevrouw al duidelijk heeft gemaakt. Dus ik zou dat nog wel even willen verduidelijken. En nogmaals ook willen verduidelijken dat wij niet uh, zomaar, uh, zomaar iets doen. Want dat suggereert u nu wel met uw woorden. En dat vind ik jammer. Ik zie nu handjes van de heer Drommel en mevrouw Van der Veld. Um, maar ik wil ook wel door in de discussie, dus ik geef u nog beide het woord voor een interruptie. En dan ga ik voor de slotwoorden naar de heer Hendricks. Heer Dommel. Dank u voorzitter. Ik zal het heel kort doen. De woord die mij triggerde van de heer Hendricks was samen. Juist het woord samen vul ik in doordat wij gesproken hebben met de hoteliers, met de voorzitters van de hoteliersgroep, die ook ingesproken hebben en daarna gezamenlijk, die wetsenmallen samen, ook met de belanghebbenden en ook met andere belanghebbenden, samen gekomen zijn tot de oplossing die nu voor ligt. En die hebben we dus samen vastgesteld en we hebben het samen. De handen voor op elkaar gekregen. Dank u voorzitter. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Meneer Hendricks, die haalt een citaat aan... ...en dan zou ik toch wel leuk vinden... ...als hij het hele citaat, citaat aanhaalt... ...en niet alleen dat deel wat er nu toevallig goed uitkomt... ...want wat er afgesproken is... ...in het raadsprogramma... ...is dat de eerste vergunning voor, een inwoner, voor de inwoners... ...gratis is... ...en de tweede... ...kostendekkend in zijn geheel kostendekkend moet zijn. Dus u haalt aan, maar dan wel graag de hele waarheid. En dat als we dat niet zouden doen, ja, dan als iedereen een gratis vergunning zou krijgen... dat zou nergens op slaan, maar dan gaan we zelfs ook in tegen het huidige beleid... waarbij het heel normaal is dat als je een poet hebt, dat je geen parkeervergunning krijgt. Niet gratis en ook niet tegen geld. Dus ik, ik, ik begrijp die hele opmerking niet, haal dan het hele citaat aan... als je het zo graag wil citeren. De heer Hendricks, slot van uw betoog. Ja, dank voorzitter. Laat ik eerst toch maar even reageren op de vragen en opmerkingen die, uh, die gemaakt zijn. Ja. Ik zal het proberen op een knop te doen. Ja, voorzitter, op mevrouw Van der Veld, ja, ik had dat stuk van het citaat ook bij kunnen uh, halen. Ik heb dat niet weggelaten uit een bepaalde inhoudelijke redenen, maar meer omwille om van de tijd. Ik, ik ben het eens met dat citaat. Ik vind dat voor elke inwoner de eerste vergunning gratis moet zijn... En de rest van de uh, vergunningen kostendekkend. Ik hoop dat mevrouw Van der Velde het ook nog steeds met dat het volledige citaat eens is. Zodat zij uh, uh, voor het amendement kan stemmen, straks, voorzitter. Maar dat hoor ik graag van haar. Um, ja, voor het overige uh, zou ik denk ik uh, willen laten bij het citeren van mevrouw Koop in eerste termijn. Uh, We agree to disagree. Uh, ik heb inderdaad tijdens de commissie de fotologieverstekkers uh, aanmerkelijk minder positief uh, gehoord. Um, en ik, ik, ik heb eigenlijk, ben ik enthousiast geworden van hoe, hoe, uh, hoe de coalitiepartijen. ...beschrijven dat de ondernemers in allerlei sessies betrokken zijn. Het zou goed zijn als we dat ook met de inwoners van Zandvoort doen, voorzitter. Vandaar ook het amendement om die bijeenkomsten te organiseren... ...om ook met de inwoners in gesprek te kunnen. En voorzitter, het nadeel dat je nu al merkt... van er is wat discussie over de manier van participatie... ...en hoe we dat samen met de inwoners en ondernemers hoe we dat aan moeten pakken. En dat hadden we eigenlijk kunnen ondervangen, voorzitter. Want in het plan van aanpak in maart was het laatste citaat... Uh, wat ik nog aan wil halen. In het plan van aanpakpartijen in maart hebben vastgesteld om te komen tot het uh, parkerenverhaal. Daar staat: voor het participatieproces zal een PIP, dus haakjes, participatie- en inspraakplan worden gemaakt. Ja, ook dat is weer zo'n punt. We beloven iets, maar we doen het niet. We hebben dat PIP uh, nooit vastgesteld. Maar dat dat misschien deze discussies kunnen voorkomen. Maar dan dat we het uitgebreid met elkaar kunnen hebben over op welke wijze we gaan participeren voor dit parkeerbeleid. Ja, Voorzitter, ik vind het jammer dat uh, waar in Den Haag allerlei discussies gaan over bestuurscultuur en een uh, nieuwe manier van besturen, dat we in Zandvoort uh, zover nog niet uh, zijn. Uh, het is duidelijk um, dat de coalitie liever voor kiest om op basis van de meerderheid uh, uh, het verhaal door te drukken, dan te zoeken om samen met Zandvoortse inwoners te zoeken naar meer draagvlak. Dat is jammer, maar tegelijkertijd tekenend. Ik herken daarin ook de bestuurscultuur uh, van deze coalitie en dit college. voorzitter. Het is jammer, maar het is niet anders. Ik wil je, meneer Hendricks, mevrouw van der Veld, maar kort graag. Nou, meer een opmerking. Deze bestuurscultuur, die u noemt, die is door uzelf ingezet. Dat wil ik u toch even voorhouden. U bent zelf al jaren bezig met het traineren van besluiten, met het omdraaien van besluiten, met het terugdraaien van besluiten. Maar dan moeten we niet deze mevrouw, politie de schuld geven aan uw eigen falen. Mevrouw van der Veld, deze weg gaan we niet op. De heer Henders heeft een statement gemaakt, en um, ik stel voor dat we de discussie zakelijk hey. voeren. Ik ga nu door naar de OPZ. De heer Hendricks maakt een belediging, en die mag ik verdedigen. Ik ga door naar de OPZ, de heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, ik, um, uh, ik denk dat het wel duidelijk is hoe de verhoudingen een beetje liggen. Uh, ten aanzien van uh, de commissievergadering wil ik nog even opmerken dat mevrouw Lenting daar het woord heeft gevoerd namens de logieverstrekkers uh, BNB, Airbnb en de, die had toch ook uh, het gevoel om niet voldoende gehoord te zijn en heeft een aantal suggesties gedaan heeft er zelfs een hele notitie voor geschreven en was in ieder geval uh, niet, van niet de mening toegedaan dat zij voldoende gelegenheid had om haar argumenten te uh, uh, uh, um, ...naar voren te brengen en daar een voldoende antwoord op te krijgen. Dus beantwoorden, eh, er is wel wat aan de hand, zal ik maar zeggen. Eh, dat, ten spijt dat er ook anderen zijn die zich prima gehoord voelen... ...en die geen vragen hebben, die uiterst enthousiast zijn over dit beleid. Je moet gewoon ook de, de, de tegenkant kunnen, kunnen zien en die niet ontkennen, denk ik. Vandaar ook het, het, het amendement. Eh, voorzitter, daar wil ik het mee even bij laten. Dank u wel. De heer Hermsen, D66... Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals al we eerder aangegeven, uh, en we zijn ook blij met. Uh, of blij, we, we hebben de toelichting van de wethouder gehoord wat betreft het tweede amendement. Dus ook daar zullen wij tegenstemmen. En er is zoveel gezegd al vanavond over de cultuur. Maar zolang de wij -kaart gespeeld wordt, uh, zal die cultuur ook niet veranderen, voorzitter. Uh, dus ik hoop echt met recht. En of het dan nu is of dan de volgende periode, uh, dat, het, dat het een keer verandert, de wij dat we die niet gebruiken en niet inzetten. Want daar schieten we niks mee op. We houden het graag feitelijk. Meningen mogen gegeven worden. Dat is mooi. Dat is ook het fijne van democratie. En feitelijk gezien uh, zou ik de, de inwoners en de partijen die uh, tegen de partij. of in ieder geval het amendement voor, met betrekking tot de participatie. hebben ingediend, nog maar even goed de brief moeten lezen van OBZ. Um, daar staan hele verstandige dingen in. Ook hele positieve dingen. En nogmaals. Uh, iedereen tevreden houden gaat gewoon niet in dit soort zaken uh, en dat het merendeel tevreden is. Dank u wel Dank u wel het CDA, de heer Metters Ik heb geen opmerkingen meer ik vind dat de commissie, dat is een punt van orde uh, weer overgedaan wordt en daar, uh, daar ben ik niet gelukkig mee ik vind dat niet slagvaardig van deze raad dank u wel Dank u wel de PVV, de heer Van Tichelen ja, voorzitter, dank u wel. Uh, heel kort nog even. Kijk, voor ons doet het niet zoveel ter zake of collega raadsleden vinden of er voldoende participatie heeft plaatsgevonden. Het gaat erom of de Zandvoort zich in afdoende mate gehoord voelt. En we hebben moeten vaststellen dat het niet het geval is. En dat is voor ons uh, doorslaggevend. Uh, dank u wel. Dank u wel. GroenLinks, de heer Algebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Veel woorden zijn er al vuil gemaakt aan dit uh, dossier. Uh, dat ga ik niet doen. Uh, ik wil graag uh, slagvaardig zijn en slagvaardig beslissen voor nieuw parkeerbeleid. Ik ben het geheel eens met uh, het betoog wat de heer Hermsen net houdt. We moeten ophouden met het wij kaart trekken. Ik denk dat de oppositie duidelijke punten maakt dat we die punten ook zien als GroenLinks zijnde. Ik denk dat de heer Bouwburg-Wilson ook duidelijk aangeeft dat het parkeerbeleid nog niet helemaal. Uh, helemaal rond is zeg maar of dat is niet de goede bewoording maar niet helemaal uh, perfect is en dat er nog ruimte is zoals mevrouw Kober volgens mij hetzelfde aangaf in de commissie uh, en ik denk dat, dat als we daar de ogen op richten en met z'n allen daar, onder gaan, of daar achter gaan staan en ervoor zorgen dat we juist die dingen die niet kloppen of niet goed lopen aanpassen dat we dan als raad zijn onze taak uitvoeren en er zijn voor zowel de inwoners als voor de ondernemers uh, en als we dat met z'n allen doen dan kan het alleen maar heel erg mooi worden in antwoord. Dus laten we dat doen en uh, inderdaad stoppen met die bijzij kaartrekkers zoals de heer Herms dat terecht zegt. Dank u, wel. dank u wel. Ik ga naar mevrouw Koper. Even kijken of hij het doet en hij doet het weer. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ja, ik dank aan de portefeuillehouder voor de, voor de, voor de uitleg. Uh, van harte eens met voorgaande sprekers. Maar ik ben het ook eens met de heer Hendricks en de heer baalberg Wilson dat er... ...duidelijk, onduidelijkheid is over wat verstaan we nou allemaal onder, onder participatie. En ik heb daarom in en ook de, de vergadering daarvoor ook al eens aangekondigd... ...misschien moeten we dat gesprek weer eens voeren. De kaders staan sowieso weer ter revisie. Maar wat we vooral moeten doen is volgens mij daar goede afspraken over maken... ...als we iets vaststellen. En dan versta ik onder goede participatie dat iedereen gehoord wordt... Maar ik versta er niet onder dat iedereen ook tevreden is. Want als we daarvan uitgaan dat we met participatie iedereen tevreden kunnen krijgen... dat gaat hem echt niet worden. Net zo goed als dat dit niet het perfecte plan is. Maar het is wel het plan waarmee we straks aan de knoppen kunnen zitten. En dat als er iets misgaat, dat we dan juist die verbetering kunnen doen. Dus wat dat betreft, eens we moeten dat gesprek over participatie voeren... Um, en dan is het misschien um, ook niet te laat om het gesprek over bestuurscultuur te voeren. Want in dit geval ben ik het oneens met de heer Hendriksen, En vind ik vind het eigenlijk ook een beetje flauw. Als, als, wij zijn niet uit de coalitie gestapt, wij zitten erin. Maar iedereen die in de raad zit, moet hier toch zitten om besluitvaardig te zijn en om Zandvoort verder te helpen. Dus u kunt ons besluitvaardigheid verwijten. Maar dat is iets anders dan een andere bestuurscultuur. Dank u wel. Dan mevrouw van der veld GBZ. Dank u wel. Uh, toch even terugkomen op wat uh, dingen die uh, door, voornamelijk de heer Hendricks zijn gezegd. Die uh, niet zozeer te maken hebben met bestuurscultuur, maar wel het aanhalen van citaten en besluiten. In maart 2021 heeft deze raad unaniem besloten over te gaan naar een fiscaal parkeerregime. Dus ik vraag mij af waarom u toen niet bent gekomen met... ...maar moeten we daar dan niet de bewoners over vragen? Wat doen we ervan? Heeft. Nee, dat besluit is genomen. Dat besluit is natuurlijk genomen op basis van een stevig rapport van de Rekenkamer... ...die ons erop gewezen heeft dat als we het willen oplossen in Zandvoort... ...dat we dan naar fiscaal parkeren over moeten gaan. Deze raad heeft dat eindelijk een keer opgevolgd En uiteindelijk benadruk ik heel erg, want... Het is het eerste rekenkamerrapport naar ja, mijn idee wat de raad echt strikt opvolgt. En dat is een compliment waard. En dat zouden we echt moeten koesteren dat we dat met z'n allen kunnen doen. Die uitwerking die komt wel. Er is alleen één punt wat ik in mijn eerste termijn vergeten ben aan de wethouder te vragen. Maar het is toch te kijken naar die wijken die op dit moment nog niet gereguleerd zijn. Of daar een tussenoplossing kan komen. Voor de periode van laten we zeggen 1 april tot 1 juli. wanneer het parkeerbeleid ingaat. Omdat we dan toch zullen zien dat in die wijken wederom de boel vast zal lopen. Dus ja, heel graag daar toch een tussenoplossing voor, indien mogelijk. En niet met al te veel kosten natuurlijk. Of we gehad afgelopen jaar zou een mooie zijn. Ik zie nog een interruptie van de heer Hendricks. Ja, voorzitter, sorry, ik moest even het, het, uh, mic het uh, microfoontje zoeken om mij een microfoon raad te hebben. Nee, voorzitter, mevrouw Van der Velde haalde aan dat uh, we het eerder over die participatie zouden moeten hebben. En daarom citeerde ik net ook de plan van aanpak in maart, waarin staat: er zal een participatie- en inspraakplan uh, uh, worden opgesteld. Dus dat hebben we. Uh, ja. Nou ja, goed, ik, ik denk dat we de discussie ook maar een beetje moeten laten voor wat die is. En uh, het eens zijn dat we het niet eens zullen worden op dit punt, maar. Ja, Ik wil er toch uh, niet onmeer laten dat we het er niet over hebben gehad, voorzitter. Helder. Ik ga tenslotte naar de heer Drommel. Mag ik daarop antwoorden? Uh, mevrouw van der Veld, ik wil echt uh, langzaam... Want... Ja, maar we, zijn, we doen nu een, een soort totale tekstexegese op wat er uh, uh, wanneer in het verleden op welk moment geciteerd wordt of geciteerd is. Ik wil echt ook... We hebben een, nog een drukke nou, agenda. Dus ik ja, stel voor maar... dat we... Gaan... Nee, mevrouw van der Veld, ik ga nu Even naar de heer Drommel. Als u dit doet, dan had u meneer Hendricks veel eerder moeten afkappen. Ja. Dit is niet reëel wat u doet. Ik, u laat nu mevrouw... meneer Hendricks de bal kaatsen zonder dat ik gelegenheid krijg. Ja, maar mevrouw van der Veld, het, het blijft een uh, gepingpong. Ik stel voor, alle punten zijn gemaakt. Ik stel voor, dat, ik ga nog tenslotte naar de heer Drommel. Um, en uh, daarna nog naar de wethouder Vrij. Dank u wel. Dank u voor, voorzitter. <kwijnt> ik denk inderdaad dat alle punten gemaakt zijn... Ik ben tegen de beide amendementen en ik stem voor het voorstel. En ik dank beide wethouders voor hun inbreng en ook u. Dank u voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik tenslotte nog naar wethouder Verhey. Ja, dank u wel voorzitter. Um, alle quotes daar gelaten is de strekking die ik uh, van een aantal van u overhoud. Um, dat een uh, aantal mensen zich niet uh, gehoord voelt. En de crux zit er denk ik in dat wij niet iedereen tevreden kunnen stellen. Want er zijn velen gehoord en ook met de vertegenwoordiger van de Airbnbs is uitvoerig gesproken. Maar inhoudelijk zijn we niet nader tot elkaar kunnen komen. En dat heeft onder meer te maken met zaken en kaders die u heeft vastgesteld. En dat is wel het de realiteit van dit soort ingewikkelde processen, want dat is het. En ik vind dat we dat met elkaar goed hebben gedaan. Want we hebben wel die gesprekken gevoerd met de OBZ, namens alle ondernemers. We hebben gesprekken gevoerd met voorstanders, we hebben gesprekken gevoerd met tegenstanders. En dit is de uitkomst. En dat hebben we dus niet alleen gedaan op basis van die gesprekken, maar ook op basis van data. Want ook dat was een van de uitgangspunten die u hebt meegegeven. En die data die komen ook van onderzoeken en enquêtes en metingen. Dus zo zijn we gekomen tot dit systeem. En ze zeggen wel eens, er zijn geen perfecte systemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit het beste systeem is voor Zandvoort, omdat het eenduidig is en omdat het ruimte biedt om aan knoppen te draaien. Wat ik ook nog wilde zeggen ten aanzien van participatie, is dat die nog niet af is. Want dat heb ik u ook eerder gemeld. Als dit is vastgesteld, dan gaan we nog zeer uitvoerig informeren. Onder andere met de films waar meneer El Gebali het in de commissievergadering over had. Dus het is nog niet af. We blijven een vinger aan de pols houden om te zorgen dat er geen excessen ontstaan. Om te zorgen dat dit goed uitgerold wordt en we gaan daarmee aan de slag. En we moeten daar ook op korte termijn mee aan de slag. Willen we de invoering op 1 juli halen? En dan kom ik nog bij de vraag die mevrouw Van der Veld nog stelde... of wij iets kunnen doen in de tussentijd, bijvoorbeeld van 1 april tot 1 juli... in de wijken die op dit moment niet gereguleerd zijn. En het antwoord daarop is nee. Dat kunnen wij niet doen, omdat we a. de capaciteit daar niet uh, voor hebben. Maar b. is mijn overtuiging ook dat dat heel verwarrend is... omdat we tegelijkertijd al aan de slag moeten... Met het plaatsen bijvoorbeeld van die parkeerapparatuur. En we gaan dan informeren over dat nieuwe regime. Dus qua capaciteit, maar ook qua uitrol en communicatie is dat niet uh, opportun en kan ik dat niet uh, beloven of waarmaken. Interruptie van de heer Kramer. Het nou, is zozeer een uh, interruptie, voorzitter. Maar mevrouw uh, Van Heijvold, dus, uh, ik, ik kan het persoonlijk niet volgen. Nou, ik kan er uitstekend volgen en u komt niet zo heel uh, duidelijk door. Dus misschien ligt het aan uw verbinding. Uh, ik, ik hoor u. Ja, wij horen, althans, ik hoor u heel matig. Maar, En de griffier ook, uh, st stellen wij vast. Dus, uh, misschien kunt u, ja. Nou, dat weg. Misschien kunt u even opnieuw in- en uitloggen. Mevrouw Verheij. Ja, vervolg betoog alstublieft. Nou, voorzitter, eigenlijk was ik uh, aan het einde van mijn uh, betoog gekomen. En uh, nou ja, samenvattend kwam dat erop neer dat we dus de wel degelijk hebben geparticipeerd, maar ook moeten constateren dat we niet iedereen tevreden hebben kunnen stellen. Dat we een vinger aan de pols houden in de komende periode. Dat we niet tussentijds nog een tijdelijk regime kunnen invoeren. En dat ik uh, van harte hoop dat dit beleid Nu echt van de grond gaat komen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verhey. Dan gaan wij over tot stemming voor dit voorstel. We stemmen allereerst over de twee amendementen. Te starten met het amendement: Participatie parkeren. Dat amendement wordt digitaal overgestemd. Ik kijk. Nee, dus, we zouden dit doen. Ja. Um, dat betekent dat het stembureau geopend is, uh, u moet ingelogd zijn en ik verzoek u uw stem uit te brengen. Meneer bouwburg moet nog stemmen. Het probleem is, voorzitter, dat ik opnieuw heb ingelogd. heb moeten inloggen. En dat ik nu geen stemmingen actief zie. Ik zal het nog een keertje doen. Ik geef toe, het blijft. Wij helpen allemaal dat digitaal vergaderen. Ik zie geen stemming actief. Voorzitter, mag ik inbreken? Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Meneer Van Tichelen, wat is er ja. aan de hand? Uh, meneer meneer Bouwburg-Wilson, moet je alleen inloggen, maar ook nog even klikken op deelnemen aan de vergadering? Anders verschijnen die stemmingen niet. Even kijken. Even. Dan waar zie ik... Dan zie ik deelnemen aan de vergadering? Onderaan de pagina. Onder aan de pagina. Ik zie links, ik zie helemaal geen. Ben geen... ik klaar? Ook hulp van mevrouw Koper, maar. Ja, ik had net de computer ook uit en aan en ik hoefde niet in te loggen, maar wel te verversen. Daarna deed hij het. Misschien is dat een tip. Nou, ik zal ook nog even versen. Daar was ik ook mee, mee begonnen. Eens even zien. Nee, het verschijnt bij mij niet in beeld. Nou, dan stel ik voor dat wij uw stem uh, uh, mondeling afnemen en uh, op die manier dan uh, hybride stemmen. Uh, mag ik ervan uitgaan dat u geacht wordt voor dit amendement te hebben gestemd? Eens even kijken. Ja, ik kan nu stemmen. Ah, alsnog. Ik heb gestemd, voorzitter. Ja, met excuus. Dat zeven stemmen voor en negen tegen. Daarmee betekent dat het amendement is verworpen. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot stemming over het tweede amendement. Het amendement: gratis parkeren. Het stembureau is wederom geopend. Keur nog en de heer Elgebali En de heer Stefan. De heer Stefan. Stefan nog. Zeven stemmen voor en 9. tegen. Zeven stemmen voor en negen tegen. Daarmee is ook dit amendement verworpen. Iemand behoeft aan een stemverklaring... Dat is niet het geval, dan stemmen wij over het voorstel als zodanig. Het stembureau is wederom geopend en u kunt alle uw stem uitbrengen. Dat zijn negen stemmen voor en zeven tegen. Dan is daar het voorstel aangenomen. Behoefte aan de stemverklaring. Ik zie de hand van de heer bouwberg Wilson en van mevrouw Van der Veld. De heer bouwberg Wilson, graag uw handje. Even uw uh, microfoon aan. microfoon is aan. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil even toelichten dat wij tegen dit voorstel hebben gestemd. Niet omdat wij van mening zijn dat er geen uh, digitaal fiscaal regime moet komen, is antwoord, maar wel omdat we het jammer vinden dat niet van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om in de tijd die wij tot 1 juli hebben, uh, de vragen die er zijn onder de bevolking te adresseren. En uiteraard is het zo dat we niet uh, iedereen aan de zin kunnen maken, maar we kunnen wel de vragen die er zijn uh, beantwoorden. En die leveren. Dank u voorzitter. Mevrouw van der Veld, stemverklaring. Ja, dank u wel. Zal ik zal proberen kort te houden. Even hey, is. Blij dat er eindelijk een besluit is genomen. We komen tot een is parkeerstun. Wat niet alle problemen opgelost, maar wel heel veel parkeerproblemen. En dat wat nog niet is opgelost, dat zijn die knopjes waaraan we nog kunnen draaien. En daar zal zeker aan gedraaid gaan worden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Niemand verder dan. Hebben we daarmee dit. ...agendapunt afgerond en gaan wij naar punt 9. Dat is de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. De raad wordt voorgesteld de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland vast te stellen. De uh, fractie van de oudere partij Zandvoort uh, heeft een amendement aangekondigd. Uh, ik neem aan dat ik de heer Bouwer-Wilson het woord kan geven. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, wij hebben... Uh ook na de commissievergadering, ons nog eens even goed verdiept... in de achtergronden van het voorliggende uh, bereikbaarheidsvisie. En dan komen we tot een aantal conclusies. En dat is namelijk dat de doelstelling in het klimaatakkoord... van een integrale benadering van het mobiliteitssysteem... waarbij alle modaliteiten en infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut, het nu gaat om een integrale afweging van modaliteiten. Met nieuwe doelstellingen, dat we dus wij niet kenden... ...namelijk een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid... ...en een betere spreiding van bezoekers. Voorzitter, deze doelstellingen die zijn vaag. Want wanneer ze spraken van een balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid... ...en wanneer ze spraken van een betere spreiding... ...daarnaast is het zo dat er um, gespeculeerd wordt... ...op een ingrijpende verandering van het mobiliteitsgedrag. Want er wordt uitgegaan van het feit... Dat fiets en openbaar vervoer de vervoermiddelen voor de toekomst zijn. En het is de vraag of in welke, in welke mate men tot een dergelijke benadering en tot een verandering van het mobiliteitsgedrag bereid is. Die vraag is niet gesteld, maar onderzocht. Dan is er sprake in de bereikbaarheidsvisie van de gedachte om de mensen die naar Zandvoort zouden willen komen te laten parkeren aan de randen van de regio. ...en op PR-locaties... ...om daar oog te stappen op OV of fiets. Dat is cruciaal in de bereikbaarheidsvisie. Maar eh, in ons, op onze vraag in hoeverre dit uitgangspunt realistisch is... ...staat dat dit na de vaststelling van de bereikbaarheidsvisie... duidelijk zal worden in de actieagenda. Voorzitter, wij hebben een andere constatering gedaan. En ik ga het nu maar even over naar het voorlezen van ons... Eh, van het, eh, het amendement. Want uh, dat ligt toch iets anders bij als de bereikbaarheidsvisie zou doen verstaan. En dat is namelijk het volgende: wij constateren dat de bereikbaarheidsvisie inhoudelijk niet is gewijzigd en, gaan aan, en aan geen van de verzoeken als vastgelegd in raadsbreed aangenomen bedenkingen, zienswijze moties en amendementen, zie de bijlagen, die zijn bijgevoegd van de Raad van Zandvoort, de zaak is voldaan. En daarmee stejige nieuwe punten werden toegevoegd. In plaats van als gevraagd auto kust te vervangen door bereikbare kust... ...heeft dat nu duurzaam bereikbare kust. Met als verklaring een groot, groter aandeel voor mobiliteit met een lage CO2-voetprint... ...en een kleine ruimtelijke voetafdruk. Wat, bedoeld, ge, wordt, wat hiermee wordt bedoeld is geen auto's. Terwijl de, auto's, terwijl auto, de auto het verreweg meest gebruikte vervoermiddel is... ...en dat naar verwachting zal blijven. Maar nu onder gezicht wordt gemaakt... ...aan OV en fiets. Kijk u in de staatjes... ...die in de bereikbaarheidsvisie zijn opgenomen... u ziet hoe de verhoudingen tussen... ...auto, openbaar vervoer en fiets liggen. Dat spreekt dan boekdelen naar ons idee. In plaats van een integrale benadering... ...van het mobiliteitssysteem... ...waarbij alle modaliteiten... ...en infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut... ...gaat het nu om een integrale afweging... ...van modaliteiten. Met nieuwe doelstellingen als een balans... ...tussen bereikbaarheid, leefbaarheid... En leefbaarheid. Nieuw opgenomen doelstellingen als balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Kermeland. En een betere spelling van bezoekers. Die zijn niet verklaard. Zodat de mogelijke consequenties daarvan niet duidelijk zijn. Dit alles staat haaks op eerdere besluitvorming van de gemeenteraad van standvoort. En het zou ongerijmd zijn om daarmee nu alsnog in te stemmen. Terwijl de, de, de, de visie nieuwe uitgangspunten en doelstelling bevat. Met grote risico's voor onze bereikbaarheid. En dus ook economie. ...als tweede plaats van, dat plaats van Nederland. Overwegende dat, de gemeente Haren voor een andere manier van vervoer kiest dan de auto... ...zonder dat duidelijk is of dit berust op te verwachten mobiliteitsgedrag, ...het aanzienlijk terugbrengen van het doorgaande verkeer op de N200... ...cruciaal acht en dat, wil omleiden, en dat verkeer wil omleiden terwijl concrete plannen daarvoor ontbreken... Dit alles op basis van de visie van de ontwikkeling van het stationsgebied in Haaland, waar zoals u weet de N200 achterlangs loopt. De gevraagde aansluiting van de N200 op de randweg, resulteerde in een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek, wordt geblokkeerd door de gemeente Bloementaal. Het kernpunt in deze visie, het realiseren van PR-locaties om daarover te stappen op en fiets, op losse schroeven staat, nu de Haalandse Commissie Beheer zich op 9 december jongstleden afvraagt. ...of het wenselijk is ook voor forensen en bezoekers in de regio parkeren op afstand te faciliteren op Haarems grondgebied. Besluit. Het voorgestelde besluit te vervangen voor, de volgende, voor het volgende besluit... de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kermerland niet vast te stellen en het college op te dragen... de in het amendement bereikbaarheidsvisie Zuid-Kermerland, die daardoor 21 december 2021 genoemde punten met de partners te bespreken om onduidelijkheden op te helderen... en om te bezien of wederzijdse belangen op één lijn kunnen worden gebracht. Was getekend, fractie OPZ, fractie PVV En wordt met toezegging van steun door VVD. En ik hoop dat ook anderen dit voorbeeld zullen volgen. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwburg Wilson. Um, dan ga ik uh, even, willekeurig door de lijst heen... Um, dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Veld van GBZ. Net als in de commissie, geen op- en aanmerkingen. Dank u wel. Dan ga ik naar D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, in de commissie heeft D66 het ook al aangegeven zich uh, in te kunnen vinden met de bereikbaarheidsvisie. Um, de vragen die door OPZ aan de wethouder Allebei. zijn... was het nu goed of niet? Oh. Wat zeg je? Sorry? Kom. Ik kan goed. door. <laughs> uh, nogmaals, de vragen die gesteld zijn door OPZ zijn naar mijn mening uh, voldoende en afdoende beantwoord. We moeten door, we moeten samenwerken in, in de regio. Dus uh, wij als D66 zullen het abonnement dan ook zeker niet steunen. En uh, daar wil ik even bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de fractie Drommel, hier heer Drommel. Dank u, voorzitter. Um, het is een bereikbaarheidsvisie die afgestemd wordt door Zandvoort, Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. Met vier gemeentes die eigenlijk alle vier gemeen hebben dat ze rond Zandvoort liggen. En ook Zandvoort afschermen van de rest van de wereld. Dat geeft op zich een veilig gevoel natuurlijk. Maar het geeft ook grote beperkingen dat je daarmee iets wil bereiken... waar een van de andere buurgemeentes modiek tegen is. En als je dan toch als college het een en ander kan bereiken... binnen zo'n afstemming, binnen zo'n consensusstrategie... zou ik het haast willen noemen... dan verdient dat naar mijn gevoel complimenten. Het doorblijven drammen op bepaalde zaken... die je dan beslist wil bereiken, maar waar alle anderen zelfs de allergrootste harem tegen is. Dat geeft je zelf toch het gevoel, denk ik, dat je dan uiteindelijk toch een volle emmer hebt. En dan kan de meest sterke ook niet tegen. De emmer loopt dan vol. Dus de consensus die nu bereikt is met de bijstelling die vanuit onze raad is gekomen, vind ik een haalbaar en een mooi resultaat. En ik stem dus voor dit verhaal en tegen het amendement. Dank u voorzitter. Korter kan ik het niet maken. Ik ga naar de VVD-de heer Hendricks, denk ik. Ja. ja. Dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, onze naam staat ook onder het amendement... dat de heer uh, baalberg wilson net heeft uh, toegelicht. En uh, dank aan hem voor zijn uh, toelichting... waar ik me eigenlijk van A tot Z uh, bij aan kan sluiten. Um, maar als ik dan kort even samenvat... Um, waar, wat, wat het probleem voor ons is met deze uh, visie. Ik herken... we moeten voor de bereikbaarheid van ons land... voor het samenwerken met onze buurgemeentes. Al is het maar omdat we inderdaad door hen zijn ingesloten... En, uh, hen nodig hebben om Zandvoort bereikbaar te houden of te krijgen. Maar het is wel belangrijk dat je het ook eens bent met wat je vaststelt. En dat je als regio ook snapt van, dit hebben we vastgesteld, dit, dit is onze visie, hier gaan we als regio voor. En dan neem ik als voorbeeld even die uh, autolieuwe kust. Die stond in de eerste versie van de, uh, de bereikbaarheidsvisie. En daarvan heeft de gemeente Zandvoort gezegd van de autolieuwe kust, dat, dat gaat ons een, een aantal stappen te ver. Want uh, het grootste deel van onze gasten en wij zelf uh, hebben die auto uh, dagelijks nodig om naar Zandvoort te komen. Dus ons voorstel was toen, verander dat woord autoluebe kust... naar nou voor bereikbare kust. Nou, dat, dat maakt nou duidelijk waar, waar je voor staat. Dat is veranderd in duurzaam bereikbare kust. En dan krijg je de vraag van, wat is duurzaam? Is het duurzaam met de fiets of met de trein en dus niet met de auto? Of is duurzaam op lange termijn? Dus zorg vooral voor investeringen in de weg... zodat de auto er kan blijven rijden. Dus dat, dat maakt hem onduidelijk. Dus dan, dat de heer Bauer-Gelsen aanhaalt uh, uh, dat we beter kunnen zorgen dat de onduidelijkheid opgehelderd worden, dat lijkt mij een heel goed voorstel uh, van hem, dat ik uh, van harte zal steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, uitgebreid behandeld in commissie en ook meermaal in de raad. Vorige keer de wijziging aangenomen. Uh, wat Partij van de Arbeid staat het er uh, beter in uh, dan daarvoor. Uh, dus wij zijn akkoord. Uh, ik, ik dacht eerst, ik bewonder de vasthoudendheid wel van uh, meneer Baanburg-Wilsel. Maar ik kan het ook wel een beetje vinden in de woorden van de heer Drommel. Uh, het is een compromis en er staat er goed in dat alle modaliteiten gebruikt kan worden. Want... Met de groei van het aantal inwoners in onze regio is het uiterst belangrijk dat Zandvoort niet alleen per auto, maar zeker ook per fiets en openbaar vervoer bereikbaar is. Dank u. Dank u wel mevrouw Koper. Ik zie een handje van de heer bouwer Wilson. Interruptie. Ja, voorzitter. Ik hoor meerdere zeggen dat, dat wij met deze bereikbaarheidsvisie, en dat zegt ook mevrouw Koper met zoveel woorden, bereikt hebben wat ons oogmerk was. Voorzitter, ik stel vast dat dat juist niet het geval is. Want er zijn begrippen benoemd waar een invulling wordt gegeven die haaks staat op wat wij willen. Namelijk dat we niet alleen per fiets en openbaar vervoer, maar ook per auto goed bereikbaar blijven. Dat staat er nu niet in, want de definitie van duurzaam bereikbaar is dat de auto daar niet in past. Ik wou het maar even opgemerkt hebben. Dank u wel. Mevrouw Koper was aan het einde van haar betoog, maar ik zie haar handje. Misschien kunt u. Ja. Sorry, voorzitter. Neem niet aan. Ik dacht dat u het, het woord gaf. Nee, ik gaf u het woord, maar ik zei oh, meteen oh. af. Misschien kan meneer Barbara wilson maar dat heeft hij inmiddels gedaan, zijn handje omlaag doen. Oké. Nee, het is echt een verschil in tekstinterpretatie, meneer Barbara wilson Nogmaals, ik bewonder uw volhardendheid, maar wij vinden het er uitstekend in staan. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA. Wie kan ik het woord geven? Dank u, voorzitter. Um, ja, wij zijn van mening dat het een slecht signaal is als je over samenwerking praat, uh, naar de andere partners die, waar we mee samenwerken. En voor het CDA is die samenwerking noodzakelijk. We zijn geen eiland, uh, we hebben elkaar nodig. Dus uh, uh, we zijn ook van mening dat het aangepast is, dat is eerder aan de orde geweest, dat het ook een compromis is. En nou, dat sluit je nu helemaal met gemeenten af die verschillende belangen hebben, omdat de bewoners er uh, verschillend over denken. Er is ook wat aangepast uh, en wat het CDA betreft, gaat het nu vooral om die uit en die aan te komen. Uh, daar moeten we het van hebben, zoals we het ook gehad hebben, van de verbetering van de trein naar Zandvoort. En er staan, maar ik ga het niet herhalen voor de commissievergadering, er staan natuurlijk ook heel goede dingen die in waar Zandvoort wat aan heeft. Uh, een uh, vraagje aan de uh, wethouder in de overwegingen staat hier, dat Bloemendaal zou blokkeren haalbaarheidsonderzoek. Ik vraag me af wat het juist is. Het CDA steunt dus het amendement niet. Samenwerking is een must voor Zandvoort. antwoord. Uh, en wij zullen het voor deze bereikbaarheidsvisie, wat een compromis is, dat realiseren we onze stemmen. Dank u wel. Dank u wel. Ik we ga naar GroenLinks, de heer Elgebaar. Ja, voorzitter. Laat ik beginnen met het amendement en daar ook meteen de regio bij betrekken. Het is het zoveelste amendement in een regio waarin de zoveelste motie en weer een amendement, en weer een motie, en weer een besluit en weer terugkomen naar het stuk. Uh, ...de moris is rondom dit, rondom dit beleidsterrein. En als u het mij vraagt... ...zou ik nogmaals echt de regio... ...inclusief Zandvoort, want wij horen bij die regio... willen oproepen om te kijken naar wat ons bindt... ...in plaats van telkens maar weer... ...elkaar te bestrijden met moties en amendementen. Laten we nou eens uitgaan... ...van onze gezamenlijkheid en ervan uit... ...zorgen dat wij een bereikbare regio krijgen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... ...en dat dat ook alleen maar kan gebeuren... ...met een visie. En die visie is inderdaad uiteindelijk door alle gemeentes uh, een beetje water bij de wijn doen en uiteindelijk kom je dan op iets uit waar je allemaal jezelf in kan vinden GroenLinks kan zich vinden in deze visie en laat ik nog iets anders aanhalen want als je kijkt naar deze visie dan is het voor een deel ook natuurlijk de best practice van de Formule 1 waar een groot deel van deze raad voor heeft gestemd op dat moment hebben wij Bijvoorbeeld de fiets en de trein juist ingezet. Omdat het ons sterkste punt was in deze regio. Dus laten we kijken naar wanneer we dat het best kunnen inzetten. En op de andere momenten juist kunnen faciliteren dat de auto hier goed naartoe kan komen. En ik lees niet die duurzame bereikbaarheid in. De auto is niets meer. Ik ga er wel vanuit dat in de toekomst die auto niet meer op de brandstof rijdt. waarop wij die nu wel, wel rijdt. En dan heb je wel de CO2-reductie. Maar dan gaat het over een duurzame auto die wellicht op elektriciteit of andere, uh, op, op een andere manier naar Zandvoort komt. En dan zou je ook nog steeds die bereikbaarheid kunnen hebben die de heer bouwburg Wilson aanreikt. Maar het is niet zo dat, dat we ons helemaal vasttimmeren in een bepaald stramien. Ik denk dat dit een mooi compromis is. En ik denk dat het heel erg handig is als wij in de regio nou eens gaan kijken naar wat ons bindt. En daarop verder gaan samenwerken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik tenslotte voor de eerste termijn van uw raad naar de PVV. Wie? Dat ben ik dus, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, laten we niet vergeten dat verreweg de meeste dagen per jaar Zandvoort gewoon probleemloos en bereikbaar is. Op piekmomenten uh, gaat het echt te mis, dat, uh, dat weten we allemaal. Naast de door ons gedaan suggesties in de uh, commissievergadering zijn er vast nog andere te bedenken en wellicht zelfs betere. Misschien kunnen bedenkers van het vervoersplan bij de F1 een steentje bijdragen. Is de wijdhouder bereid dit te onderzoeken? Voorzitter, met deze visie hebben wij nog steeds problemen. De term autoluw is weliswaar geschrapt, maar inhoudelijk staat dat streven nog steeds overheid. Er is zelfs nog wat bijgekomen, meneer Hendricks uh, had daar al uh, iets over verteld. De term duurzaam wordt meegesmeten en wij vragen al jarenlang van, goh, wie kan ons uitleggen wat het is? Niemand. Niemand kan ons vertellen aan welke eigenschappen moet iets voldoen om dat predicaat te verdienen. Hele vreemde gang van zaken. Wij ondersteunen... Onder andere hierom door de OPZ-ingediende amendement. Het promoten van elektrische voertuigen heeft niets met bereikbaarheid te maken... en hoort in deze visie niet thuis. Dat een elektrische auto schoon zou zijn, is een fabeltje. De schoonste auto's zijn tegenwoordig moderne diesels... waar de lucht schoner uitkomt en dat iedereen erin gaat. Dat zijn de schoonste auto's op het moment. Ook het CO2-verhaal hoort in deze visie niet thuis. Dat heeft niks met bereikbaarheid te maken. De door de mensheid geproduceerde hoeveelheden hebben nauwelijks effect op de atmosfeer. De grafiek die ik vandaag als achtergrond gebruik, laat dat zien. Vele duizenden miljarden wereldwijd reeds uitgegeven aan reductie zonder meetbaar resultaat. Duizenden miljarden weggesmeten wereldwijd. En wij doen daar in dit land vrolijk aan mee. Geheel in lijn met berekeningen die door meerdere wetenschappers zijn gemaakt... Het is gewoon uit te rekenen wat de invloed van de mens is. En die ja, rekensommetjes die komen allemaal tot dezelfde conclusie. Geen invloed van betekenis. En deze waanzin loopt met